Ze hipten van appel naar appeltje en holden ze helemaal uit. De merenfamilie in onze tuin is verzot op wormen en fruit. Eet niets liever dan wormen met fruit.